Kees Groot met het NOS-journaal. Functies binnen de Unie. Omdat er van tevoren veel onderling overleg was... begon de bijeenkomst van regeringsleiders twee uur later dan gepland. De EU-landen moeten onder meer een nieuwe voorzitter van de Europese Raad... en een nieuwe buitenlandcoördinator benoemen. Volgens waarnemers is het een ingewikkeld schaakspel... waarbij ook andere EU-functies een rol spelen. Nederland zet in op een relevante post binnen de Europese Commissie... het liefst op financieel-economisch gebied... Bij een Israëlische aanval op de Gaza-strook zijn vier Palestijnse kinderen omgekomen. De kinderen waren volgens ooggetuigen aan het spelen op het strand toen ze werden geraakt door een granaat. Zeven anderen raakten gewond. Het strand is vlakbij een hotel waar veel westerse journalisten verblijven. Enkele van hen zouden eerste hulp hebben verleend. De granaten zijn afgevuurd door een Israëlisch marineschip. Het Israëlische leger doet onderzoek naar de aanval. De A27 bij Gorkum is enige tijd afgesloten geweest omdat een groot transport niet over de Merwedebrug paste. De vrachtwagen die een breed object vervoert moest achteruit naar een afrit rijden. Ook het verkeer dat achter het gevaarte aanreed moest terug naar een afslag. Bij de 50 jaar oude brug zijn vaak files. Een belangrijke oorzaak daarvan is de smalle linker rijstrook van de brug. Een vrouw uit Texas is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het sturen van brieven met gif naar onder andere president Obama en oud-burgemeester Bloomberg van New York. De 36-jarige vrouw bekende in december schuld. In de brieven zat het gif ricine. De vrouw verstuurde ze uit frustratie over plannen om het wapenbezit in de VS aan banden te leggen. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt vannacht af tot 14 graden. Morgen eerst enkele wolkenvelden, maar later zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden. De dagen daarna kan het tropisch warm worden. Dit was het M Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1005. Mijn naam is Ben Oveugen en u gaat luisteren naar twee uur lang nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. Um, we, gaan, we beginnen met een nieuwe cd van Jeff Pierce, ook een nieuwe artiest in dit programma. En zijn cd The Evening Boven en... Als je het allemaal nog even wil nalezen, kan dat via peacefulradio.eu en dan vind je vanzelf de playlist. Veel luisterplezier. Ik heb een receptie. Ik heb een receptie. Ik heb een receptie. Ik heb een Ik heb een receptie. Ik heb een receptie. Ik heb ZANG بحث في والدي يما وما رضيش بالي عايش مع دوك الناس معني بخيران كي روحو اليوم وواش بقالي يا قلبي عيطني وما راكش ينادمان سافرتي المحان وزاد في شقاياما ظنيتك دبار في قصدي تفهماني وتفاجي الدرار حسي المكويه Geboren in een wereld van onzin. Ik ben een man die niet kan stoppen met lachen. Ik ben een man die niet kan stoppen met lachen. Ik ben een man die niet kan Ik